Just keep breathing I can't help myself but Captain Kim speaking. Welcome aboard Fengai Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...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 is Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhits. Oeh, baby, I love you with every day. www.zfmzandvoort.nl of it, please.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 Le Le Le Seu Lele, <téri> le Lele, le le, le, le, le, le le você Lele, Le Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele, Lele,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 Sexy als ik dans, steek ik mijn handen op, op, ga mijn voeten zo hard ik voel me sexy. Als ik dans, op. gooi jij je haar dan swingen je heupen zo lekker dat ik er te gaan vallen. als ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo hard ik voel me sexy. Als ik dans, gooi jij haar dan swingen je heupen zo lekker dat ik er te gaan vallen. Maar...